Nee, niet hier. Ik haat plaatsen die met een D beginnen. De D van David. Al moet ik erbij neervallen, ik loop nog dagen en nachten door... tot ik de plaats vind die met een S begint. Met de Sje van Saul. Daar ga ik slapen. Alleen onder het dak van mijn eigen naam vind ik rust. Oh, dat is weer een wervelstorm in mijn hoofd. De letters van het alfabet draaien en krijzen als heksen en tovenaars. Weg ermee! Rust wil ik voor één nacht nog rust. Letters aan woorden zijn geest dat duil. In de hel is geen slaap. Rust wil ik. Waar zou David nou zijn? Mijn god. Dat daar is een speerpunt. Stikt daar tussen de takken van die olijfbom? Zou David daar op me zitten loeren? Wie moet sterven? Moet ik David doden? Of hij mij? Was Samuel er nog maar? Ik wil het orakel raadplegen. Hoe riem de toeneem. Een gesloten toekomst is al zwaar voor een gewoon mens. Een koning in Israël bondst zijn voorhoofd stuk tegen een gesloten toekomst. Daar moet het orakel aan de pas komen. Wat wil je, kerel? Geef me vijf shekalim, madoni. Dan zal ik de terafim voor je aanroepen. En je krijgt een stukje toekomst nog voor je op de drempelen van mijn aangeland. Wil je? wat wil jij? Wat doe je nog in Israël? Ben jij een heiden? Ik ben beter dan een genezer. Ik genees zielen die bang voor het donker van de toekomst zijn. Wat weet jij? Ben jij een profeet? Koning Sal was eens een profeet. En wie zie je een man die nog maar achter God aanslingert? Wat weet jij? Ken jij de wegen van Adam uit Een stamelaar ben je. Een verleider. Een omding. Jij komt terug met de oude, opgeruimde rommel van de Canaanieten. Jullie weten of een god je hongerig is of zat... gulzig of misselijk van het vreed en van het bloed. Jullie dienen goden die geen god zijn. Voor afgeschafte goden werken jullie. Zo kronkelen als slangen diep onder de bodem. Of alles zweeft en leeft, verdwijnt en verschijnt... ...de Adonai, tselot, de God die leidt naar... Mijn god, ik, ik weet het niet. Hij bestuurt in wet en in fantasie... ...in rechtvaardigheid en in gril... Wat weet jij, glibberig weekdier? Jullie moesten niet meer bestaan sinds Mozes de tovenaars van Egypte verschut liet staan. Donder op, tart maar niet. Wat weet jij van honger naar rechte rechtvaardigheid? Wat weet jij van rechtvaardigheid die even grillig is als liefde? Wist jij dat God ook een vrouw is? Rot op! Ik zweer bij de eeuwige God: in mijn land zullen jullie uitgeroeid worden. Raten die met stinkende tanden aan de heiligheid van het eeuwige knagen! Rot op! Weg of ik dood je! Als... Ja, ik spreek als iemand die ik was en niet meer mag zijn. En toch ben. De zwarte koning. Vermorzelen zal ik jullie gebroed. Rein moet het zijn rondom Adonai in zijn eeuwigheid. Dan kan Samuel recht spreken, David dansen... en gebeuren. Vader. Ben jij het, Jaoel? Laat me de mist van wonder en ezels ruiken. Aarde, vruchtbaarheid, eenvoud was. Vader, waarom hebben ze me hier vandaan gehaald? Ik heb je weggestuurd om een ezelinnen te zoeken, Saul. Niet om koning te worden. Samuel heeft me gedwongen om koning te worden. Hij heeft me opgedrongen, vader. Ik was zijn ezelin. Met stokken hebben Adonai en zijn profeet me vooruitgedreven. Ik wilde hier blijven, vader. Ik ben een boer. Toen heeft Adonai mijn huis. Ik ben zo moe, vader. Ik wil hier blijven. Laat me hier blijven, vader. Mijn armen en benen zijn sterker dan mijn hoofd. Ze kunnen ook dienen, misschien. Hier blijven? Natuurlijk. Jaagt een vader zijn zoon maar. Nee, ik mag niet blijven. Ik heb verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid knelt als een juk. Toen Samen wel het op mijn schouders legde, wilde ik het afwerpen. Nu heb ik het juk nodig. De plaatsen waar het hoort worden wonden als er niet meer is... Het kan niet, vader, het kan niet. Ik mag niet blijven. Nog ben ik koning in Israël. De Judeër heeft me nog niet vermoord. Waarom weet ik niet? De vijanden van Israël komen weer op de been. Filistijnen, Amalekieten, Edomieten. Israël is me zo dierbaar, vader. Het volk van Adonaï, Israël is mijn geliefde. Ik begrijp het niet. Waarom is David nog niet verantwoordelijk voor Israël? Waarom ben ik het nog? Verantwoordelijk in een leegte, in een leegte van de tijd. David glimlacht de verantwoordelijkheid toe en tokkelt er een deuntje op zijn haar bij. David ziet geen gevaar en voelt geen zwaarte. Ik zie wel gevaar. Ik zie, ik snuif, ik proef verantwoordelijkheid. Pak gek, pakper razend. En altijd de judeer die me het leven staat. Rust wat uit, mijn zoon. Kijk om je heen en kijk naar de grond niet verder. Vroeger was dat genoeg voor je. Ik ben met room gevloekt. En ik wil mijn zaad met room zegenen. Ik wil dat Israël mij blijft gedenken. Ik wil dat mijn bloed en geest door Israël zullen stromen. Ik wil dat Jonathan koning zal worden. En na hem zijn zoon. En zijn zoon. En zijn zoon. Tot in lengte van dagen. Zo ver gaat het niet zo. Jij bent koning. Is dat niet genoeg? Die had dit kunnen voorzien? Een mens heeft maar twee armen. En aan iedere arm maar één hand. Wij zijn geen onreine dieren uit de zee, die hebben veel armen. Met één hand houdt een man die van zijn vader vast. Met de andere die van zijn zoon. Zo ver stroomt de liefde. Daarna wordt het minder, en dan steeds minder, de kracht van de liefde. Wat kan het jou schelen, Saul of een kind dat uit je achterkleinzoon zaad komt, koning wordt over Israël. Dit is trots. Misschien is het wel goed dat er uit mijn huis geen koning over Israël meer komt. Brengen koningen het volk zegen? Koningen? Je hebt gelijk, vader. Alleen Adonai eerst. Vader, ik kan hier niet blijven. Ik mag hier niet sterven. Ze wachten op me. Zegen me. Mogen God zegen rusten op het hoofd van Shaul Ben-Kish. Mogen de ziel van Kish Ben-Abiel... hij zou blijven in geluk en ongeluk. In grootheid en vernedering... ...en het leven en de dood. Hij is terug. Een mooi voorbeeld heeft hij het volk gegeven. Naakt heeft hij langs de wegen en over straten en pleinen gerend. De koning van Israël verbeeldt zich dat hij een profeet is. Dat is hij ook, michaël Als de aarde opengewoeld is en de rivier overstroomt... ...blijf er schatten achter. O, David... Jij bent edel. Je verdedigt de gek die je vervolgt. Hij is mijn koning. Hij is Gods gezalfde. En door jou is hij mijn vader geworden. Ik voel het in me. Ik ben uit Jisai. En ik ben uit Saul. Moest je me daarvoor kopen met de voorhouden van honderd Filistijnen? Wie eist zoiets van zijn schoonzoon? Alleen Saul. Om je te honen. Hij hoopte dat de Filistijnen je zouden vermoorden. Misschien was hij weer eens zo trots... dat hij vond dat honderd heidenen niet genoeg waren... voor één dochter van de grote Saul. Misschien... Ja, dat is het. Hij wilde je beledigen, David. Hij vond je niet mans genoeg. Daar moesten de voorhuiden van honderd Filistijnen bij komen. Houd je mond! Ben je vaders dochter om dat te bespotten? Is hij mijn vader om de man die mij het liefst is... naar het leven te staan? Wil hij me tot moordenares van mijn eigen vader maken? Zwijg! Jij bent niets beter dan een heidense hoer... Jij ja, kan geen zwart op je nemen, Michal. David is mijn vriend en Saul is mijn vader en ik sterf liever dan tussen hen te kiezen. Jij bent maar een man. Een vrouw durft te kiezen. Ik verdedig mijn leven. Maar ik verdedig mezelf niet tegen Saul. Ik zweer het je. Je vader is me te lief. Saul is me even lief als die is, Jonathan. En nog dubbel lief omdat hij jullie vader is. Kon ik het hem maar bewijzen. Ik wil het hem zeggen met klanken, met woorden, met, met dansen, met gebaren. Ik, ik zou het hem willen zeggen met daden. Maar God sluit Saul's hart voor me af. Adonai is machtig en ik ben niets uit mezelf. Dat weet ik best. Waarom heeft God me zo rijk gemaakt om me zo arm te laten? Saul haat me. Thank you. haal. Hij heeft al zijn tienduizenden verslagen en zal maar zijn duizenden. Zo, dat is dus zijn hoofd met die roodblonde lokken. Ruiken je vingers nog naar zijn haren, Michal? En dat zullen zijn knieën zijn. Hier is mijn dook. Kijk, kijk. Bij God, er komt geen beweging in naar bed. Slaat hij zo vast, die man van je? Hm? Heeft hij vannacht zo dikwijls beslapen? Wat? Jij hebt je eigen vader bedrogen. Heb jij met mij gespeeld? De vogel is gevlogen! Ja, de vogel is gevlogen. Hoer. Jij hebt beeldjes in je bed gestopt. Dat waren de knieën die ik voelde. Jij hebt mijn moordenaar laten vluchten. Nu zal hij mij beter kunnen treffen. Van achter een boom, van achter een eigen huis, een altaar gods. Ellendige hoer! Jij hult me de vijand van je eigen bloed en je eigen stam. In een kussen heb ik mijn dolk gestoken. <tie en lacht> Wat dacht jij nou wel, Michal? Het kind dat hij misschien vannacht bij je gemaakt heeft, zal toch niet regeren. Dat kostbare zaad ligt in de modder. Adonai het staat niet aan jouw bed, kind. Voor Adonai ben jij Davids vrouw niet, kind. Alleen maar Sauls dochter. Jij staat voor een lichtloze eeuwigheid. Goddank, dan ben ik alleen maar Davids hoer. Dat is voor mij beter dan Sauls dochter. Mijn man is weg. Ik zal hem tegen jou verdedigen. Ik heb voor David mijn bloed en mijn ziel over. Nooit zal een andere vrouw zo van hem houden als ik. Of mijn kinderen koningen of knechten worden, dat deert mij niet. Is je vriend blinde stier? David wil jouw leven niet. Jij wil je eigen leven. Jij stoot zo lang en zo vaak... ...tot je jouw eigen nek breekt, blinde stier. David blijft zuiver. David heeft Gods liefde. Ga weg hier! Alleen ik heb recht op de kamer van mijn liefde. Hier wil ik aan David denken. Ga naar je koninklijke vertrekken, grote zou... Drink je dronken aan je eigen grootheid. Plenkt tranen over je eigen zieligheid. En vergeet niet dat je eigen dochter jou haat. Jij hebt haar geleerd. Hoe ze haten moest. Sla je arm om me heen. Wat Michal voor David is, ben ik voor jou. Wat is nou een wijzing? Alles zou, alles. Ik heb geen andere dan jou. Ik denk aan jouw zwarte haren, aan jouw sterke lichaam. Als je bijna bent en als je niet bent. Je bent er bijna nooit. Hoe dat kan ik nog beter aan denken. In mij heb jij geen kind verwekt. Ik ben je wette vrouw niet. En ik ben geen moeder, ik ben maar een bijzit. Ik heb geen pand, alleen jou. Ik heb je alles te geven. Of je me neemt, of dat je me niet neemt. Zou? Je bent de waardigste man van alle mannen in Israël. Je was het al als jongen, je bent het als een man. Voor mij bestaat daar niet. Voor mij bestaat er geen Samuel. Je woorden, doen me goed, maar stil nou. Voor mij bestaat er geen David. Samuel, Geen Michal Joop, dat in Adonai. Voor mij bestaat alleen Shaman. Ja, niet meer praten. Ja. Voor ieder van ons staat God. Of de afgrond dit zijn. Maar dat kan jij misschien niet begrijpen. Als je Adonai niet ziet, sla je in een afgrond. Je ja, ziet verder dan ik. En dat doet je pijn. Daarom haat ik wat verder is dan jouw lust tussen mijn borst en mijn benen. Ik wil je grond en je hemel en de berg aan je horizon zijn, zaal. Jij ziet verder, dat maakt je ongelukkig. Ik haat wat verder is dan dit bed. Ik haat David en Michal en Samuel en God. Omdat ze je ongelukkig maken. Het is net of ik Michal over David hoor spreken. Het is verkeer. Ik hou van je bijen in je worsten. Maar ik smacht nog meer naar Samuels woorden. Rust. Rust. Rust. Mm. Oh, wie draait mijn hart ook om? Die mij haten, had ik niet. Die mij verlaten, verlaat ik niet. Ah. <laughs> We hebben hier vannacht lekker geparfumeerd, Tertsaan. Ja. Als ik eens zijn een koning ontvang. <laughs> ik weet niet wat Adonai met me voor heeft, Jonathan. Maar het beste van mijn leven heb ik al geleefd en verspeeld. Buiten mijn schuld. Je staat voor de opgaande zon, mijn vriend. Maar Jonathan, ik ga op de vlucht voor de man die ik lief heb... Hij was zoals ik ben. Ik moet van Sal van mijn koning wegvluchten. Ik zal je wat openbaren, Jonathan. Als die op zijn somberst is, als de boze geest over hem komt, dan zie ik zonnestralen om zijn zwart gelokte hoofd. Ze verblinden me. Ik zweer het je, ik zie ze. Maar hij neemt zijn speer om me die in de borst te werpen. Hij pakt zijn dolk en ik moet oppassen dat ik op tijd weg ben en dat de bewegingen van zijn hand me niet ontgaan. Mijn vriend. Mijn vader denkt dat je hem van de troon wilt stoten. Nooit. Nooit. God God. Zo straf hem, Mijn vader denkt dat je mij wilt verdringen en zijn huis wilt uitroeien. Maar ik laat graag de plaats voor je open. Mijn vader is bang te verliezen wat hij bang was te krijgen. Ik wil dat Salme weer aan zijn hart drukt. Dat ik bij mijn vriend mag blijven. Ik wil niet weg van Michaal. Waarom moet ik op de vlucht voor de mensen van wie ik hou? Jonathan, spreek nog één keer over me met je vader. Zeg hem nog één keer dat ik zijn vriend en zijn dienaar ben. En dat zijn grootheid me bedwaamt. Als ze tot hem doordringt en hij antwoordt: roep mijn zoon David terug. Ik wil mijn hand in de zijne leggen. Ik wil weer de klanken van zijn harp horen. Dan keer ik terug. Maar als God hem en mij blijft straffen met dezelfde gezel, dan moet ik wegvluchten. Want ik moet leven. Luister, vriend. Voor God hebben wij gezworen dat wij verbonden blijven in leven en dood. Jouw leven is mij dierbaarder dan het mijne. Ik zal je helpen. Saul geeft met de nieuwe maan een feest waarbij je moet aanzitten. Hij zal verwonderd zijn als hij je niet ziet. Ik zal hem zeggen... David werd verwacht in zijn vaders huis. In Bethlehem. Nou, als hij het goed opneemt dan krijg je een teken. Maar als er een boze geest over hem komt... en hij wil je achtervolgen... dan geef ik je een ander teken. Luister David... de derde dag na deze ga je de velden rondom Giwa Verschuil je achter de steenhoop van het zeel. Tegen de avond zul je mij zien naderen met mijn dienaar. Die jonge man zal ik een eind voor me uit laten lopen. Drie pijlen zal ik afschieten. Val ik die pijlen nu achter hem neer... David, keer daarnaast terug. Maar als die pijlen voor die jongeman neervallen... Vlucht. Vlucht. Vlucht, David. Je bent in gevaar. God zijn met je. God bescherm je. Misschien is dit de laatste keer dat we met elkaar spreken. Blijf aan mij denken als aan een vriend. Keer je niet tegen mijn vaders huis. Laat het niet uitroeien. Wat zal je ook aandoet. Zeg tot jezelf... Er heeft een man geleefd die met David was... en die met Saul was, in één verbond. Ga in vrede. O, oh Jonathan. Beter is jouw vriendschap dan de liefde van vrouwen. Jonathan. Herhaal het, doe ik. De Filistijnen omsluiten ons... en Gods priesters heulen met David... Saul is om aan voor het vuile werk. Saul is om het bloed vergeten. Bij de levende God. Er zal bloed vergoten worden. Kom hier voor mij, Archimelek. Waarom heb jij mijn vijand David verborgen in Nop? Waarom? Ben ik nog koning van Israël? Of is het David? Niemand wil mijn leed meedragen. Niemand in Israël heeft me gewaarschuwd dat Archimelik het orakel heeft laten spreken voor mijn vijand uit Judea. Een vreemdeling, een Edomiet heeft het gedaan. Jullie hebben de man die mij wil vermoorden met heilige altaarbroden gevoed. Ik weet alles. Jullie hebben me gewapend met het zwaak van Goliath, die bul van de Filistijnen, om er mij en mijn huis mee uit te roeien. Maar grote koning, David is uw schoonzoon, uw vriend, uw dienaar, uw bewonderaar. En nog wisten we niets van uit west maar David die u deert. Hij bezong uw hart, uw arm, uw roem. Hij heeft u lief. Ik heb van jullie gevlei. Gevlei is vergif. Mannen, grijp Achimelech, grijp zijn zonen en dood hen. Roei hem uit, hem en zijn huis, zijn stad en zijn heiligdom. Nee, nee, nee. Niets mag overblijven van wat Zo heeft verraden. Geen vrouw, geen vee, geen kalf en geen kind. Niets, helemaal niets. Nee. Doe jullie werk. Nee, koning. Nee. Nee, nee, nee koning. Nee. Nee, koning. Nee, nee koning. Niet, nee, nee, nee, nee, koning. Nee, nee, nee. Jullie willen de wil van jullie koning niets uitvoeren? Mijn mannen zijn meer verknochten naar de Neidse dan aan mij. In Israël houden ze meer van die ze niet zien dan van die ze zien. Ik ben maar de koning. Huichelaars... Mijn enige, jullie of jullie vaders wilden toch een koning hebben? Hebben jullie er samen wel gesmeekt of niet, soms? Nu is hij hier. Een bloedvergieten hadden jullie nodig. Daar zal bloed vergoten worden. Wat weten jullie pummels ervan wat God wil? Jullie willen die priester niet doden. Doe ik. Jij bent een Edomiet. Jij kent Eelsjelij niet, ook kent hij jou. Doe jij het werk. Doe jij het vuile werk voor Saul. Ik geef het jou over. Ik zal. Samuels voltrekker van Israëls vuile werk. Sla die listige priester met je zwaard. Dood Achimelek, dood zijn zonen. Roep appa. Hij moet mijn beste manschappen aan opsturen. Hij moet dat priestersnest uitmesten. Dat moord en rovershol moet geslecht worden. En laat er geen steen van overeind waarachter David zich verschuilen kan. Mijn wil is wet in Israël. Jullie wilden toch zelf een koning hebben? Een aanvoerder wilden we. Een rechtvaardig koning. O God, rechtvaardigheid. Heeft Israël God ooit om een moordenaar gesmeekt? Zwijg, stemmen, zwijg, zwijg. Wie maakt eruit wie een moordenaar is en wie een verreker? O mijn God, mijn God, ik zocht uw hemel en uw hel zag mij op. Van alle kanten zijn ze komen opzetten. De koningen van al hun steden hebben zich verenigd. Ze willen Israël vernietigen, grote koning. Ze beraadslagen in Soenam. Er is weinig tijd te verliezen. Waar zijn onze zwaarden, onze barstschilden, onze speren? Samuel heeft gezegd... Als Adonai het zowel het met ons is, komt het aantal en de uitrusting er niet op aan. Weinig mannen en slecht gewapende mannen kunnen honderdduizenden overwinnen. Waar is Adonai met ons? Saul is met Israël. Kan Adonai met Israël zijn als Saul Israël aanvoert? Wat is het donker. Oh, daar is het weer. Ze roepen om hun lieveling. Maar David is er niet. David vecht niet mee te grijden. David legt een hinderlaag voor zijn koning. Hou op, hou op. ...dat mijn hond ten oorlog voeren. Adonai, Adonai, wilt u uw eigen volk te schande maken... ...omdat Zal nog een koning is? Heb mij met uw volk, Israël. Adonai, hier ben ik, mijn koning. Roep alle oversten over tienduizenden en duizenden en honderden bijeen. We moeten optrekken. Als ik in mijn huis moet sterven in deze oorlog, dan zullen we sterven. Eenmaal uitverkoren, toch eeuwig uitverkoren. Saul, Saul, ga niet te ver. Jij bent Israël. Ik ben Israël. Adonai verwerpt de mens die hem teleurstelt. Maar Adonai verwerpt geen volk dat hij tot zijn getuigen heeft gekozen. Ik hoor een stem die ik niet begrijp. Abner, laat de officieren weer roepen. Laat officieren de manschappen weer open. Jonathan, jij blijft aan mijn zijde. Of kan dat niet omdat je vriend David er niet is? Tot aan de dood, vader. Bij de levende God. Tot aan de dood blijf ik aan uw zijde. Hmm, het is goed zo. Op aarde is de dood goed. Op aarde kan door de dood alles goed komen. Maar wie weet wat er door de dood buiten de aarde gebeurt. Jongen, breng mij mijn zwaard en een schild. Abnelen vechten voor Israël, vergeet dat niet. Wat moet dat worden? Voor Israël vechten als Adonai er niet bij is, mijn God. Wat ben ik vermoeid. Macht heb ik nog, macht en kracht. O, mijn volk, waarom laat God je vechten met een gebroken zwaard en een verstoten vorst? Blijf hier, jongen. Ik ga die god binnen. Ik wil mijn lichaam ontlasten. Daarna wil ik slapen en mijn ziel ontlasten. Roep me als je gedruis hoort. David is hier met zijn rovers in de buurt, hebben ze me verteld. Ik moet me vermoeden. Hij staat me naar het leven. Hij hangt aan mijn opgeheven arm. Hoe kan ik toeslaan zolang David lees? Waak voor die god. Wek me als de dag aanbreekt. We hebben de zwarte Saul hier binnen zien. aan. Blijf jij nu maar hier. Abniel, Perets en ik sluipen naar binnen. En wanneer hij zich heeft neergezet of neergelegd, gai Adonai, sluipen we achter hem. Die Dwingeland zal sterven als een hond. Dat heeft hij aan jou verdiend. Geen van jullie gaat hier binnen. Moet de kaken van jullie muilen vastklemmen. Saul is mijn koning, godsgezalfde. Als iemand van mijn mannen de hand aan Saul durft te slaan... dan zal ik hem op slag doden. Tussen Saul en mij mag alleen Adonai recht spreken. Er is maar één die hier binnen gaat. Wacht tot ik terugkeer. Al duurt het 24 uur. Ja. Mijn God. De ochtend komt. Weer moet ik een lege dag volmaken. Ah, waar is David? Wat zijn de Filistijnen? Wie zoek ik eigenlijk? Mijn vader en Saline waren toch werkelijk weg? Of was dat maar een droom? Gezocht worden en zoeken. Oh. Ik zal me wassen. Ze zeggen dat er aan mij niks meer schoon te wassen is. De zwarte koning. Is daar iemand? Hier ben ik. Een koning. Uw zoon David. Uw knecht David. Uw vriend David. Waarom vervolgt u me? Waarom moet ik mijn bossen en spelonken schuilhouden? houden? Waarom mag ik niet meer met mijn koning mee aanzitten? Waarom mag ik niet met Michal slapen? U hebt me uw dochter toch tot vrouw gegeven. Waarom jaagt de koning van Israël naar een floo in de bergen? Mijn koning. U bent nu wakker voor de dag. Ontwaak een tweede keer. Ontwaak voorgoed. Mogen de levende God me laten sterven als ik ooit een kwade gedachte heb gehad voor mijn koning? Waarom hebt u een herdersjongen tot zwerver gemaakt? Ze hebben ook voor mij een zwerver gemaakt, David. Vrij zag ik iedere morgen het ochtendrood over de velden. Wij zijn één. Eén worp van hetzelfde lot. Van al mijn kinderen ben jij het dichtst bij me. Al vlucht je voor me weg, David. Je bent mijn jeugd, je bent mijn open hart. Jij bent dezelfde jongen waar Samuel afgekomen is. Nu is het licht bij jou. En ik ben een puin op. Ik kan niets u dan overtuigen. Zegt uw hart u dan niet, dat ik uw vriend ben. Hier, hier. U lag uitgestrekt op de grond. U sliep. Ik ben de grot van Engedi binnengeslopen om een koning te zoeken. Dit is de zoon van uw mantel. Ik heb die afgesneden. Een vijand die zijn vijand slapend in een grot vindt, snijdt hem de keel door. Maar David snijdt een zoon van de mantel van Gods gezalfde. Om u te overtuigen dat ik geen kwaad wil. Dat ik met u ben. David. Mijn zoon. Ik. Buig me voor je in het strof. Je hebt mijn leven gespaard. Je had me kunnen vermoorden. Nu weet ik dat je mijn vriend bent. Het zwarte waas wijkt van mijn ogen. David, mijn zoon, ik buk me voor je. Ik weet dat je zal regeren. Zweer me nu bij Adonai, dat je mijn huis niet zult uitroeien wanneer God jou tot koning over zijn volk maakt. Zweer me, David. Wis mijn naam niet uit van mijn vaders huis. Ga in vrede, mijn zoon David.